Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de evacuatie van een cruiseschip voor de kust van de Italië... zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Een regionale krant meldt drie doden. Ook zouden er mensen in zee zijn gesprongen. Het luxe cruiseschip, de Costa Concordia... liep vast in het Tyreense Zee bij het eiland Giglio en maakt water. Er waren tussen de 4000 en 5000 mensen aan boord. Volgens Italiaanse media zijn nog niet alle mensen geëvacueerd...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 De dag na vrijdag de 13e. Ik hoop maar dat u gisteren niet over een zwarte kat struikelde terwijl u onder een ladder doorliep. Fijn in elk geval dat u luistert naar Omroep Max hier op Radio 1. Wat gaan we nog doen tot 7 uur? Tussen 6 en 7 ontvang ik hier in de studio winterkostganger zanger en gitarist Gerard Jan Alderliefste. In het uur daarvoor hoort u Jeroen Dirks in gesprek met de hoogleraar psychologie Harald Merkelbach. Tussen vier en vijf een gesprek met de beeldend kunstenaar Eugène Brands... uit de reeks Een Leven Lang... en tot die tijd gaan we op bezoek bij de schrijver J. Bernlef die vandaag 75 jaar oud wordt. We doen dat in Helden van Toen van de NTR... waarin presentator Ben Kolster samen met bekende Nederlanders... uit het recente verleden terug in de tijd gaat. Wat is er van deze Helden van Toen geworden? Hoe gaat het nu met ze en hoe kijken ze terug... op de hoogte- en dieptepunten in hun leven? In deze aflevering is het zoals gezegd Ben Lef, met wie Ben Kolster 40 minuten lang een mooi gesprek voert. Terug naar november 2010. Luistert u naar Helden van Toen.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 Hij beweegt zich daarmee al decennia lang in het hart van de vaderlandse literaire wereld. Wat hem nagenoeg alle literaire prijzen die in ons land te vergeven zijn, heeft opgeleverd. Met zijn roman Hersenschim uit 1984 wist hij een enorm publiek te fascineren voor het tragische fenomeen van de dementie. Vandaag is onze held van toen, schrijver, dichter, vertaler en jazzliefhebber Henk Bernlef. Dag meneer Bernlef, goedenavond en goedenavond. welkom. Uh, u weet het, het is niet alleen een radioprogramma, maar ook een televisieprogramma. Dus we gaan nu kijken en luisteren naar uh, een eerste heel mooi historisch fragment. Ja. De prijs is toegekend aan... En hiermee wordt het... <lacht> en hiermee wordt het best bewaard geheim publiek... Bernlef Publiek Geheim. Meneer even applaus voor u. Hilarisch met, uh, met Hans van Mierloot was 17 mei 1987 in het Amstelhotel. De uitreiking van de eerste ACO literatuurprijs. Ja. Dat moment betekent zoiets voor u. Ik zei straks, hij heeft heel veel prijzen, bijna alle Nederlandse prijzen gewonnen. Uh, prijzen, uitreikingen, eerbewijzen. Uh, ja. Zegt u dat wat eigenlijk? Nou, op dat moment wel. Ik bedoel, ik geloof niet aan schrijvers die zeggen van. Uh, oh, dat kan me allemaal niks schelen. Je bent, je bent natuurlijk. Iedereen is een beetje ijdel. Mm -hmm. Dus je voelt je ook wel gestreeld. Bovendien was het een boek waar ik heel hard aan gewerkt had. Dus. Uh, ik had het ook absoluut niet verwacht. Maar. Die euforie is al snel voorbij. Nou ja, het geld speelt. Ja, dat is, dat is een commerciële prijs. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar zo'n publiek geheim. Eh, om dat boek ging het hè, in 1987. Uh, merk je dat dan gelijk in de verkopen? Dat dan de mensen. Het is op tv geweest. Het was uh, een uitzending ja, van de VPRO. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat merk je. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Zoals ook bij Van Disch komen bijvoorbeeld in die tijd. Ja, uh, tuurlijk. Televisie, dat, dat, dat kun je ook. Uh, dat is voor een uitgever ook traceerbaar. Mm -hmm. Uh, recensies en kranten, dat weet je, eigenlijk weet je het niet. Nee, maar het, het, ik begrijp wel, er zijn heel veel schrijvers die uh, nou, die, die aandacht, uh, zeker beginnende schrijvers, willen hebben. Als je geen recensie hebt of als je niet nou, na drie weken nog eens in de Volkskrant genoemd wordt... dan voelen veel beginnende schrijvers zich al enorm gepasseerd. Dus het speelt denk ik nog wel, hè? Jawel, maar of het voor de verkoop veel helpt, dat weet ik niet. Maar ja, als er helemaal niets over je geschreven wordt, dan bestaat je het dus niet. Dat is ook niet best, hè? Nee, nee dat is niet. Uh, ik haal een ding uit uw werk. Ja, je kunt een oeuvre... Want ik vind het fenomenaal als ik die lijst zie, wat u allemaal geschreven heeft, al die jaren. Uh, een productie die enorm is, maar ik haal er toch één ding uit... wat de meeste mensen denk ik ook wel kennen. Met name natuurlijk ook door het boek uh, Hersenschirmen, maar ook door Eclipse, door andere boeken... Het gaat vaak het werk over het dysfunctioneren van de menselijke geest. Ja. Dat, dat... wil zeggen, uh, in de tijd dat uh, andere, en dan heb ik het over de leeftijd 17, 18 jaar, uh, andere mensen zich voor filosofie gaan interesseren, de zin van het leven, niet waarom. Uh -huh. Wie zoekt er niet naar? Ja. En toen dacht ik, hoho, ho, voordat we daarover gaan nadenken, laten we eerst eens. Uh, een studie maken van uh, het brein dat het überhaupt mogelijk maakt... dat wij ons deze vragen stellen. Dat wonderlijke ding wat ja, we in die kop ja, hebben. Ja, ja. ja. En, daar, en, en dan kom je erachter... Er was toen nog lang zoveel literatuur niet over als tegenwoordig. Maar dan kom je erachter dat de, de werking van de hersens... is eigenlijk alleen maar traceerbaar wanneer, uh, wanneer er iets in misgaat. Als het allemaal functioneert, dan is het zo'n prachtig netwerk, of liever gezegd netwerken die allemaal in elkaar grijpen. Je merkt daar niks van. Uh -huh. En pas als er iets misgaat, dan wordt er als het ware een tipje van de sluier opgetild. En krijg je enig inzicht in hoe complex dat allemaal is. En dat kan natuurlijk in die, ja, in die wonderlijke, uh, ik zeg maar onder die wonderlijke grij, grijze klobber die we in ons hoofd hebben. Daar kan een heel hoop in misgaan, natuurlijk. Hè? Ja, het is als je je erin verdiept dan is het een godswonder dat het in 9 van de 10 gevallen goed gaat. Ja, en dat wij hier gewoon zitten, ja. dat ik begrijp wat u zegt... Ja. en uh, dat de mensen thuis het begrijpen. Ja ja. ja, ja. Maar het kan natuurlijk misgaan en er zijn heel veel uh, ja, typen uh, van, van uh, aandoeningen... en sommige heeft u heel uitvoerig beschreven... Ik herinner me hersenschermen. Ik heb het uh, gelezen in de jaren dat het uitkwam. Dat naar het eind toe. Je wordt er, je wordt er naar van. Mm -hmm. hoe, hoe, ja, hoe, hoe kun je je daar zo in. Het is het verhaal wat je natuurlijk nooit in het echt kunt schrijven. Want iemand die zo nee. wegzakt. Die kan dit nooit meer opschrijven. Nee. nee, ja. nee, nee het, is dus een, ja, het was een sprong in, in, het, in, in het duister. Ja. En uh, vooral het slot. Het was natuurlijk. Uh, wanneer ook de taal helemaal voor die maar het uit elkaar begint te vallen, dat, dat was lastig om... Ik heb heel lang gezocht naar hoe ik het boek moest eindigen... tot ik tenslotte... Want de, de, ik had er nog een hele trits achteraan... Uh, allemaal fragmentjes van, uh, steeds verder uit elkaar van... <kijkt> ik dacht op een gegeven moment, nee, dit gaat al lang duren. En toen vond ik, tussen al die fragmentjes vond ik één zinnetje... Ik dacht, dat is het slotakkoord... En toen had ik het. Ja. Ja, het is zo fascinerend, omdat die mist die wordt steeds dikker. Die wordt, je, mm -hmm. Wat ik net al zei, je wordt er benauwd van, letterlijk. Ja. Maar aan de andere kant gelden natuurlijk ook de woorden van uh, Harry Mulisch: Hij is dood, onlangs natuurlijk vaak geciteerd over de dood zelf. Uh, je kunt nooit van jezelf zeggen, ik ben dood. Nee. En je kan ook nooit zeggen hoe het was hoe langzamerhand het kaarsje in dementie uitging. Nee. Uh, zit daar een angst achter? Misschien ook van, zou ik het zelf kunnen krijgen als mijn herinnering dooft, als mijn... Vermogen ja, om die tijd... Nou ja, kijk, het kan iedereen overkomen. Behalve natuurlijk, in sommige gevallen is het duidelijk aanwijsbaar. Uh -huh. Genetisch bepaald. Maar verder kan het iedereen overkomen. Dus. Maar om dat nou. Ja, ik, nee, ik ben daar niet echt. Nee, dat is niet een soort beswering geweest. Nee, nee, nee, nee. Het is meer vanuit die belangstelling voor hoe werkt het. Hè, en waardoor hoe komt het dat het uit elkaar valt? Uh, ja, wij zijn ons brein. Ja. Hè? Zo is het nou ja. eenmaal. Sommige mensen zeggen wel eens: Ik heb het gevoel dat uh, als ik geen lijf zou hebben. die kop alleen tot hier, wat achter de ogen zit, dat ben ik. Mm -hmm. Is dat een beeld wat u herkent? Nou ja, kijk, je kunt dat gewoon allemaal niet los van elkaar zien. Hè? Ik bedoel, uh, het lichaam geeft ook weer signalen af. die uh, in de hersens weer vertaald worden. Mm -hmm. Dus het is één, één wonderbaarlijk geheel gewoon. Ja. Hè? Ja. ja. Uh, dit programma, uh, Helder van Toen, gaat natuurlijk voornamelijk over herinneringen, gaat voornamelijk over vroeger. Uh, wat, wat betekent voor een schrijver, uh, het, het geldt natuurlijk voor ieder mens, maar hij of zij die dat moet verwoorden, zijn tijd, wat betekent de herinnering als, als gegeven? Nou, me, de meeste mensen spreken daar op een voor mij raadselachtige, concrete manier over, alsof het om een boek met foto's gaat. Uh -huh. Terwijl het heel lastig is als je bewust probeert je een herinnering aan een bepaalde uh, iets te binnen te brengen. Om daar iets duidelijker beeld van te krijgen dan dat uh, vage mentale uh, plaatje wat er dan opdoemt. En dus herinneringen hebben iets heel onbestemd. En uh, een kenmerk van herinneringen is natuurlijk ook dat ze heel slecht op het zijn op te roepen. En dat het vaak... Dingen in het heden zijn die op een gegeven moment iets uit het verleden in je hoofd wekken. Uh -huh. Waardoor je het plotseling weer aan moet denken en voor je ziet. Ja. Het is, het, het, het is een, een constant aanwezig iets, maar je kunt het niet uh, als een video-archief. Ik haal er even een filmpje nee, uit. Nee, het dat is geen bibliotheek. Even... Je kunt niet naar binnen nee, nee. en een boek uit de kast halen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaat niet. Nou ja, Terug naar de herinneringen toch. We gaan het proberen. Uh, ja. Van uw leven natuurlijk. Uh, het bezig zijn met. Ja, met taal, met literatuur, met gedichten, met... Wat, nou ja, daar, daar gaat hij dan toch. Wat is de eerste herinnering daaraan in het persoonlijk leven van uh, Henk Berndelen? Het begon natuurlijk met lezen. Uh -huh. En toen stuitte ik op een gedichtje van Herman Gorter. En uh, een heel simpel gedichtje, zoals die eerste gedichtjes van Gorter heel simpel waren. En uh, daar had hij op een gegeven moment geschreven... niet ik hoor een vrouw ademen, maar ik hoor adem uit een vrouw komen. En toen dacht ik... dat is een essentieel verschil. Ja. Bij het eerste zie ik niks. En bij het tweede zie ik, het, zie ik en voel ik... en hoor ik hoe die adem uit die vrouw komt. Ja. Dus dat was de eerste keer dat ik dacht... Dat, oh, het zit hem dus in de rangschikking van woorden... waardoor je iets... Op kunt, roepen, op kunt roepen dat iets verder gaat dan de mededeling... van ga jij eens even een brood bij de bakker halen, weet je wel. Zo had ik tot dan toe met taal. Ja, zo ging iedereen de het om. Een functionele gehoor. taal gewoon. Ja, functionele ja. taal. En ja. nu zag ik opeens een mogelijkheid... dat je door het rangschikken van woorden... er, er, er veel meer uit te halen was. He, zoals, ja, en in diezelfde tijd las ik een gedicht van Marsman... dat iedereen kent, denkend aan Holland, zie ik brede rivieren... Toen dacht ik, ja, je kan op ze rivier over een rivier schrijven. Ja. He? Het is beschrijft niet alleen maar in betekenissen die rivier, dat rivierenlandschap... maar het roept door de ritmiek en, en, en, en, uh, en de klanken... wordt het meer dan alleen maar een topografische beschrijving. En uh, die zompigheid van de Nederlandse geest, dat, dat mistige wat erin zit... wat hij allemaal mm -hmm. beschrijft, dat kun je dus in taal oproepen. Dat moet voor die jongen... want hoe oud was u toen, een jongetje? Ja, vijftien, ja. denk ik. Moet dat een enorme ontdekking geweest zijn? Ja, ja. ja. dat was het ook. Maar dat, maar dat resulteerde voorlopig nog maar... in allerlei ontzettende wezenloze puberale gedichtjes. Ja, ja. Er kwamen nog geen grote gedachten geleden. Nee, de gelijk, ja. gorten, dat was toch lastiger dan ik aanvankelijk dacht. Ja, ja. Uh, geboren in 1937, zeggen bij rekeninggevers. Nou, dat is in twee, begin jaren 50 <tie> geweest. Hè? Ja. Uh, hoe, hoe zag Nederland er in die tijd in literaire zin uit, waren er toen grote mannen? Nou, we hebben net afscheid genomen van de laatste van de grote drie. Ja. Wie waren de groten, waar die jongen van 15 jaar toen in 1952 padsen bovenop kon om dat te beleven, om dat mee ja. te maken? Nou ja, ja, Hermans natuurlijk. Hè. Uh, en uh... En niet vergeten, reven natuurlijk de avonden. Uh -huh. Alhoewel ik zelf niet uit zo'n uh, milieu kwam, herkenden wij er toch heel veel in. Dat was een... En dan had je natuurlijk een boek wat een verpletterende indruk op mij maakte... Uh, van een schrijver die nu nauwelijks meer gelezen wordt, Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan. Uh -huh. hey, omdat het een boek was, want zo was het in die tijd. Uh, iedereen zocht naar nieuwe uitdrukkingsvormen. Uh, los van de traditionele vormen. De vooroorlogse... Uh, ja, ja, precies, keurig van A tot B tot C tot D tot Z-verhaal. Het moest allemaal opengegooid worden. In die tijd had iedereen het ook over, wat eigenlijk onzin is... de vrije vorm, weet je nou ja, Iedereen ja. zocht naar een uitgang. Ja. En er werd dus van harte lust geëxperimenteerd, ook in het boek van Boon... waar allerlei ongelijksoortige elementen bij elkaar gekwakt stonden. En ik dacht, Jezus, kan het ook zo, ja. Dat is eigenlijk een enorme ontdekking. Dan nog niet schrijver, zijn, maar, dan komt er iets van. Dat wil ik gaan doen. Dat is iets, zo wil ik er, niet zoals uh, uh, Louis-Paul Boon, maar zo wil ik ermee bezig zijn. Dat, ja, maar. Dat moet er, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik, heb, ik had een compulsie, een aandrift om te schrijven, maar ik zag mezelf totaal niet als schrijver. Dat, dat, dat hoor je tegenwoordig vaak zeggen van uh -huh. jongere schrijvers. Ja, ik, uh, ik wilde schrijver worden. Nou ja, Moelis heeft terecht gezegd, schrijver wordt je niet het beetje. Dat ben je, en zo is het Ik denk ook ja. dat hij gelijk heeft. Maar op het moment dat ik. Uh, ik, ik schreef van alles en nog geen een la. Ik had ook wel in de gaten dat dat niet goed was. En toen kwam ik na mijn militaire dienst in Zweden terecht. En uh, heel raar, door het isolement... Ik was daar uh, zowat de enige Nederlander. Uh -huh. en het isolement van het Nederlands... te midden van een zee van uh, een taal die ik helemaal niet begreep in het begin... Uh, de, ja, vond ik als het een soort concentratie op dat Nederlands... waardoor er plotseling verhalen en gedichten uitkwamen... waarvan ik dacht, ja, dit heeft enige communicatieve functie... Dit zou ik eventueel aan een ander durven laten lezen. Daar, Henk Berlef gaan we zo dadelijk over doorpraten. Sonate in G-minor van de Italiaanse componist Domenico Scarlatti... uitgevoerd door uh, die Engelse pianiste Clara Haskill, Uitgezocht door mijn gast vandaag, mijn held van toen van vandaag, Henk Bernleff. Ja. Waarom deze muziek? Dat is een verhaal achter, denk ik. Uh, ja, ik hou uh, van uh, componisten die, uh, uh, laten we zeggen, op een uh, hele grillige manier een uh, uh, uh, werk opbouwen en uh, daarom ben ik ook ik hou meer van Heine dan van Mozart bijvoorbeeld mm -hmm. en, uh, en uh, Scarlatti heeft ook altijd iets uh, het is ook duidelijk muziek die uit improvisatie is voortgekomen hè? en uh, dat herken ik eraan ja de jazz Herbert ja, ziet daarin ja. in die 18e eeuwse componist ja, al ja. iets van uh, ja, minder geconstrueerd het... dan, dan Mozart minder, minder een bouwwerk zeg maar ja, alhoewel, ik moet onmiddellijk, voordat ik alle mozart liefhebbers zou ja. denken, hè, zeggen dat Mozart natuurlijk ongeëven was in het vinden van mooie melodieën. Dat kon hij dan weer veel minder. Ja. Ja. Maar dat improvisatie-element, dat was vroeger in de muziek natuurlijk ook helemaal niet van elkaar gescheiden dat is pas in de 19e eeuw totaal uit elkaar gegroeid. Ja. En dat hoor je hier nog in, in ja. deze 18e ja. eeuwse ja. Componist, de Italiaanse componist Carlotti. Ja. Henk Berla, we gaan weer terug naar de loop van je eigen literaire geschiedenis. Mm -hmm. Die jongen die ontdekt in Louis Paul Boon, in andere schrijvers... ook in dichters als Gorter, wat je met taal kunt doen. Maar op een dag breekt dat door. En dat heeft ook te maken met, dacht ik, twee vrienden van de HBS. Ja, ik... Uh... Mede. Ja, mede. Dat uh, In uh, 1954 uh, kwam er bij mij op de HBSA in uh, Amsterdam, zoals het toen nog heette. kwam er een nieuwe leraar uit Indonesië, Rob Nieuwenhuis, die ook zelf schreef. En, Als A. Tondenijs. Ja, E. Ja, ja E. En uh, die heeft toch wel een enorme invloed gehad... op zowel de literaire voorkeuren van mij als van uh, Kaas Schippers. Hè, mijn vriend Gerard Stichter. Gerard Bron, de, de derde de vriend. De, de, de ja. derde vriend, die was toen net al van school af. Gerard uh, Stichter, die was voor zijn eindexamen gezakt. Dus die kwam bij mij in de klas. En wij hebben twee jaar lang van Nieuwhuis. Les gekregen. En nou, les, les kan je het niet eens noemen. Maar hij wees ons gewoon de weg. Uh, naar hele goede schrijvers. Zowel Nederlandse als ook Amerikaanse schrijvers. Tot groot verdriet van de leraar Engels. Hij en mijde alles. Uh, die had naast <hums> George Bernard Shaw nooit meer een boek ingekeken. <laughs> en, en Nieuwenhuis was tot dat moment. Uh, 54, 55. was hij uh, uh, meegegroeid met de ontwikkeling. In, ja, uh, hij, was uh, overal, hij, hij draaide. Hij draaide bibelplaten in de, in de klas. Het was een ontzettend een hippe leraar. Ja, ja. En He? die bracht wat in die jongen en in die jongens... Hè, dus ook in, in Gerard Brom, G. Brans... Uh, ja. uh, en in K. Schippers, uh, Gerard Stichter, leefde. En in jezelf. Ik begin in één keer Jut te zeggen. Dat vind ik niet erg. Hè? Nee, dat vind en, ik en, helemaal niet nee, Ik begin altijd Zo met Juma. Maar, ja, ja, ja. maar uh, die brengt dan wat in die jongens al leeft... brengt die samen met gestructureerd met wat literatuur is. En ja, uh, tenminste wat hij mooi vond. Zijn hij een had een ontzettende ja. hekel aan alle vormen van mooi schrijverij en pedanterie. Mm -hmm. en, uh, dus daar zijn we natuurlijk ook door besmet. Ja. ja, je, je wordt op een, op een spoor gezet. En ja. jullie doen er iets mee. Dan ontstaat ja. er iets. wij doen er iets mee. Want uh, toen we van school afkwamen en toen, toen ben ik uh, een jaar in vertrokken... En uh, Gerard Bron en Gerard Stichter, dus uh, Brans en, en uh, Schippers. die hadden in de tussentijd bedacht dat het leuk was om een tijdschrift op te richten. Nou, wil iedereen van 19. Zijn niet 19, terecht? Ja, terecht. ja iedereen. He, dus wij ook. Nou, en dan was er was een jongen. er was nog een derde in het spel. Een jongen uit Den Haag. En die, maar die wilde een satirisch blad maken, de Citroenpers geheten. Hm. Nou, daar voelde Brans. En uh, schepen ze helemaal niks voor. Dus die. Uh, die maar uh, voortbedurend op de namen van, van vruchten en groenten. kwamen ze eerst op Rabarber. en toen zei Brans nee, Barbarber. Nou, toen was de naam geboren. Toen vroegen ze mij of ik ook mee wilde doen. En ja. Dus ja, hoe doe je dat hè? Je, ma je maakt een gestenseld blaadje. een oplage van 100. Uh, in dat verspreidje, je uh, door met de fiets als we door Amsterdam uh -huh. uh, dat bij boekhandels neer te leggen met de vraag of ze dat willen verkopen en uh, nou ja uh, maar toen uh, kwam het in handen van uh, Simon Michelt. en die schreef toen nog een dagelijkse kronkel in het dagblad Het Parool. En die, uh, heeft er, uh, die heeft ervoor gezorgd dat het blad steeds bekender werd. Want die zag daar iets in, wat die middelbare scholier, wat die jongens deden van 18, 19 ja. jaar... dat dat ja, iets anders was dan wat jongens in die tijd, of nu nog, ja. wel doen als ze schrijven. Wat, wat hij zag was dat wij een grens aan het slechte waren tussen teksten die als literair werden gezien... En die hele omweld van andere teksten... die mm -hmm. dan misschien niet tot de literatuur werden gerekend... maar die vaak veel leuker en interessanter waren. Ja. Ja, een, een kindergedichtje of een opschrift... of uh, uh, uh, op een muur of uh, een, een boodschappenbriefje... Met, waarop stond 12 kilo spersiebonen. Weet je wel, dat mm -hmm. soort dingen. Nou, ja. dat, dus de, wij wilden die, die grens tussen wat zogenaamd... Uh, uh, uh, literair was. En, en wat niet, wilden wij slechten. Ja. Dat was ook geheel in de tijdgeest natuurlijk. Ja. Hè? Henk, we kijken even terug op Barbarber. Met name wat je er een aantal jaren... Nou, het is uh, in 1965 geweest. Dus een jaar of vijf, zes later als je al een gevestigd schrijver bent. Wat je er toen over zei. Even een duikje in de geschiedenis. Die oprichting Berdlef. Was dat een bewuste reactie van jullie op de beweging van 50 Die toen nog op de toon aan gaf. Nee, niet tegen de beweging van 50, maar meer tegen de hele literatuur. Een schrijver die neemt de werkelijkheid hè, en die doet die in de gehaktmolen van zijn verbeelding... en die komt er dus vervrongen uit, lang niet altijd herkenbaar voor iedereen. Wij hebben ontdekt dat de werkelijkheid zelf al interessant genoeg kan zijn. Dat zei je erover in, uh, in januari 1965 in het Literaire Kijkschrift... een televisieprogramma van die tijd van de NCRV. Ja. Uh, herken je daar nog altijd in? Want hij, die, die vragensteller stelt, stelt zo'n hele deftige vraag. Maar ik kan me niet voorstellen dat die jongens dat toen... een jaar of zes daarvoor, zeven daarvoor, zo bedacht hadden. Nou, nee. Het valt ook op dat ik, dat, dat ik ook een beetje deftig begin te doen... over iets waar je alleen maar ontzettend om kunt lachen... He, alsof, ik iets, ja. alsof ik een soort ja. uh, literaire theorie zit uit te leggen. Want zo'n tijdschrift, of dat soort tijdschriften... begint vaak met een manifest. Hadden jullie dat ook om neer nou, te... Nou ja, ja, wij hadden een manifest dat bestond uit, een, uit een, een oude schaakpartij. Van Max Euber tegen iemand anders. Ja, ja. Dat, dat, was, gaf al, dat, dat gaf al aan hoe... Ja, dat, dat gaf al aan. Die ja, neus ja. die we overal ja, ja. tegen trokken ja, ja. natuurlijk. Hoe werd erop gereageerd toen dat blad... Waar Barbara echt iets werd nadat het die stencilfase had gepasseerd. Ja. Hoe, hoe reageerde literair Nederland op die rare jongens toen? 57, 58? Nou ja, ze wisten er niet zo goed raad mee. En dat kwam eigenlijk omdat uh, het bleek dat, uh, dat dat tijdschrift steeds meer uh, medewerkers kreeg. Uh, die al vaak al 30, 40 jaar ouder waren dan wij, maar die, die zich aangetrokken voelden tot de mentaliteit die uit mm -hmm. het blad sprak. Zoals wie bijvoorbeeld wie moet je denken? Ja, uh, nou, Louis Lehmann, uh, Kees Budding, uh, zelfs Harry Moelitje heeft nog wel eens meegedaan. Mm -hmm. Dus men herkende een soort lichtvoetigheid en een gebrek aan deftigheid die heel veel mensen aansprak. Ja. En die gingen dus allemaal meedoen, Jan Handel, niet te vergeten. En dat waren namen die zich aanstoten bij die nou ja, eind jaren 50... nog niet zo bekende jongens. Ja, ja. ja maar ze herkenden iets... Het was niet een, alleen maar een soort jongerenblaadje... van mm -hmm. jongens die ook hogerop willen, hè? Het was een mentaliteitskwestie. Ja. ja, die mentaliteit. Als je daar nu op terugkijkt, de oudere man die je nu bent, 50 jaar later, 52 jaar later. Ja. En je plaatst het in de tijd van toen: Nederland, Literair Nederland, tweede helft jaren 50. Zonder deftig te worden, maar hoe kijk je er nu op terug? Als je er nu weer tegenaan kijkt. Nou ja, kijkt. kijk wij, uh, ik denk dat wij, het was natuurlijk eind jaren 50. En uh, je hebt een soort veerenspeech-gevoel. Er zit iets in de lucht. Uh -huh. er, er gaat iets. Uh, een soort rare anarchie. Uh, en uh, dat herkenden we in alles om ons heen. Hè? Want in de jaren zestig hadden... kwamen er al een beetje aan. Ja, dus, ja Michel ja. Mengelberg deed rare dingen. Wim Schippers kwam op. Droeg uh, een flesje uh, spaarwater naar de zee. Uh, uh, het had ook met dadaïsme te maken, met happenings. En, uh, ja, dat, wij vonden het een enorm bevrijdende uh, toestand. Dat... In dat Nederland, het algemene Nederland van toen, het Nederland van Drees zullen we maar zeggen. Ja. Met alle respect, maar de wereld die de jaren ja. 50 waren. Ja. ja, al die hokjes, weet je wel. Iedereen in zijn eigen hokjes zat. Ja. Ja, Plotseling kwamen de jongens die, die gingen samen iets raars ondernemen. Ja. Vreemde toneelstukjes maken met rare muziek. En... Want het kwam, uh, laten we zeggen, de straat op. Buiten dat tijdschrift ging je het op andere plaatsen ook zien. Zoals Wim T. dat deed in... Uh... Ja, en iets later had je natuurlijk, dat was wel iets later Provo. Die, mm -hmm. die het formaat van Barbara had overgenomen. Ja. Ja. Dus het was een, een, een vrolijke anarchistische uh, periode. Ja. Ik vond het enig om meegemaakt te hebben. Eén vraag uh, uit de familiekring. Uh, in 1960, weten wij al... En ben je met, uh, met je vrouw Eva getrouwd... Ja. de dochter van, van uh, ja. Ed Hornick. Ja, een gevierd dichter. Een groot man in die tijd. Wat vond hij van die rare schoonzoon met dat blaadje Barbarber? Wow. Ed Hornick. Nou, Ed, die zag... Uh, uh, in het werk van Schippers zag hij helemaal niks. Dat vond hij alleen maar grappenmakerij. En... Uh, en bij mij had hij nog enige hoop... <laughs> als, de, als de ergste uh, kinderziektes voorbij waren. Nee, hij nam het niet serieus. Dan kon er nog wat van die jongen worden. Ja. Ja, ja, ja. Uh, Henk, we gaan weer even naar muziek luisteren. Het van uh, Thelonious Monk uh, in een opname van de Afro uh, hier te horen uh, in onze televisieversie mm -hmm. op het digitale kanaal Geschiedenis 24 ook te zien een opname van de Afro van uh, 27 uh, augustus 1961 uh, de jaren van de jazz waar jij zo Ontzettend van houdt en ook mm -hmm. zelf mee bezig bent. Toch denk ik. Uh, de muziek van de beginnende jaren zestig wordt de popmuziek. En dan is die man, die Henk Bernef, bezig met jazz. Uh, hoe verhoudt zich jazz tot die begin jaren zestig voor jou? En die tijd, die verandering waar, nou, waar Barbara een onderdeel van. Nou kwam. ja, kijk, de, de jaren zestig begon. Dus uh, daar heb je het weer: de vrije vorm, free jazz. Mm -hmm. Niet langer op harmonieën en geen vaste ritme meer. Uh, het werd een steeds grotere rommel. En, uh, en er waren een aantal geniale lieden bij: uh -huh. Archie Shepp en uh, Eric Dolphy. En als ik er nu naar luister, dan denk ik, oh, het, is, het was een logische voortzetting... van een bepaalde voorafgaande bebop-traditie die uitgemolken was... en geen mogelijkheden meer tot ontwikkeling had. Mm -hmm. En dan komen er toch een paar mensen die in het begin door niemand begrepen worden. En alleen maar rare, ja, dus alleen maar muziek En dan en blijkt, blijkt het achteraf allemaal in elkaar te passen. He? Maar dat kijk, die popmuziek, dat was iets... Daar hadden wij vo voorkomen, onze neus. dat was dus helemaal niks. Dus, uh, drie jongens met een gitaar ja, en, een, en een slagwerk, ja. tot een dat drumstel. Nou, We vonden die liedjes van de Beatles nog wel iets aardigs hebben, maar... bij de Rolling Stones, dat vonden we allemaal, ja zeg... Dat gaan we nou eerst eens. Het is gewoon een beetje oude bloeschiet er is nazi zitten doen. Dat... Ja, ja, ja. Nee, ja. we wisten precies hoe de wereld in elkaar zat ja, ja. <laughs> Hoe kijk je dan nou trouwens weer daarop terug? 50, 45 jaar later, op die jongens, die mannen die wisten hoe de wereld ook muzikaal in elkaar zat. Nou ja, kijk, dat kijk, klopt eens. nog steeds. Je, uh, je merkt dat. Kijk, Jessie hebben sterk de neiging, omdat het een muziek is die door de meerderheid van de mensen niet gepruimd wordt om overal een enorm scherp standpunt in te nemen... en dus veel af te wijzen wat niet binnen die verkokende visie... van zo'n jazz-fanaat past. En uh, naarmate je ouder wordt en uh, met wat meer relativiteitsgevoel... terugkijkt op de geschiedenis van die muziek... dan zie je dat die muzikanten in kwestie... die maakten helemaal geen ruzie over al die stijlen. Want die traden gewoon als het zo Die deden uitkwam, dat gewoon. Ja die, ja, die traden ook gewoon met elkaar op. Dus dat was. Eh, dat was gewoon onzin. Ja. Ik weet niet of we hem kunnen laten zien. Ik weet niet of hij hier nu is, maar er is een, ik heb een prachtige foto van je gezien. Een klein mannetje, ik denk vier jaar oud, die kan net bij de. Hij staat een beetje zo. Ik stond maar even voor ja, doe, ja, zo ja. met de handjes zo. Ja, ja, ja. Ligt daar de oorsprong van jou? Want je speelt zelf ook piano ja, of van je liefde ja. voor muziek, maar zeker ook voor de jazz. Ja, nou, dat durf ik niet te zeggen. Op oh, mijn vierde jaar had ik waarschijnlijk <laughs> niet, nog niet van jazz gehoord. Dat was in 1941, dus dat was in de oorlog. <laughs> nee, nee, nee, dat nee. is eigenlijk uitgesloten. Nee, nee. nee, ik was wel gefascineerd door piano. Ja, mijn moeder speelde redelijk goed piano. En, dus er was altijd pianomuziek om me heen. Uh -huh. En uh, ja, dat wilde ik natuurlijk dan uh, als kind, ga je dat wil je dat ook uh, nadoen. Ja. Maar je hebt wel gestructureerd lesgekregen, je bent... Ja, eh, ja dat uh, toen de eerste, het zal ik ook nooit vergeten, de eerste piano die je kreeg, die, die zei tegen mij, uh, uh, nou, uh, speel maar eens wat. <lacht> dus ik begon maar zo'n beetje te bonken op die piano. En toen keek ik opzij en toen zag ik de tranen met tuiten, ze zat vreselijk te huilen. Dus ik schrok me helemaal wild. Je dacht van ellende waarschijnlijk? Ja, ja. ik dacht, oh, dit is verschrikkelijk, dit moet niet. En... Uh, en uh, ze is ook nooit meer teruggekomen toen had ik het, had ik het er bijna 50 jaar later met mijn moeder over. Ik zei ja, nee. Well, het was inderdaad een heel mooi meisje. Uh. Ze, was, uh, ze had het net uitgemaakt. Of uh, haar vriend had het uitgemaakt. Hè? En uh, dat was de reden dat ze zo ja, dus ja, ja. Er kwam gewoon iets boven wat helemaal niet ja, ja. met jouw aanstormd muzikaal talent uh, had te maken. Maar op een gegeven moment, uh, zoals je straks zei, uh, het ontdekken van tekst van woorden van dichters als schorter en alle grote van, uh, van de mm -hmm. tijd. Ik ja, noem de naam Boon maar weer. Dat is ook in de muziek waarschijnlijk parallel gelopen. Dus ergens, wanneer gaat die liefde, of die, die klik ontstaan... met die muziek, die Amerikaanse jazzmuziek... rond 1950... nog net na de oorlog misschien al? Nou ja, kijk, je moet niet uh, vergeten... Uh, iedere generatie... Uh, kiest een muziekvorm uit... waarmee hij zich tegen de vorige kan afzetten. Met name de, de ouders. Mm -hmm. hè? En jazz was daar natuurlijk buitengewoon geschikt voor. Daar kon je je moeder goed de bomen in. Ja, ja. en mijn vader al helemaal. Ja. Vond. Dat, is echt, uh, dat kon niet en dat moest verboden worden en daar mocht je ook eigenlijk niet naar luisteren. En, nee, nee. Nou ja, dat is allemaal koren op de molen van iedere puber natuurlijk. Hè. Ja. Dus dat was natuurlijk heel belangrijk. En ja, als je nu terugkijkt, dan denk ik, ja, ik had natuurlijk een bepaalde musicaliteit. Uh, die zich ook uit in het schrijven uh -huh. he, dat, dat je dus niet alleen als je iets opschrijft dat het gaat over dat je zoekt naar een formulering en een betekenis, maar dat het ene woord he, via ritmes en klanken een ander woord oproept. Uh -huh. he, dat ene bepaalde woord wat het, wat het moet doen in die zin. En dat is voor een deel is dat ook een muzikaal talent. Ja. Dat, dat sluit zo logisch bij elkaar aan. dat ja. Als je dat hebt, dan voel je ook die muzici aan. Toch heb je een boek geschreven... Uh, een bundel uh, verhalen over je visie op de jazz. Onder de titel Haalt de Jazz, de 21e eeuw. Nou, het is inmiddels de 21e eeuw. Ja. Is jazz nog iets levens of is het een, een, een, een, ja, ook een kunstvorm geworden? Nou ja, kijk, uh, je kan er tegenwoordig op een conservatorium... kan je jazzles krijgen en dat, dat heeft ertoe geleid dat... Uh, Technische kunnen van de muzikanten enorm is toegenomen. Mm -hmm. maar, maar wat zegt dat? Dat je het zo keurig als vak kunt ja, leren? Ja, nou ja, dat heeft dus ook zijn nadelen dat het mensen zijn die een vorme taal leren mm -hmm. en zich daarin kunnen uitdrukken, maar die, uh, maar die zelf niet zo erg veel te vertellen hebben. He? Dus ik weet niet of die jazzopleidingen nou wel zo'n zegen zijn. En daarbij komt natuurlijk ook, maar dat is niet tegen te houden... Ja, de wereld is geglobaliseerd, muzikaal ook. Mm -hmm. hè? Dus je krijgt natuurlijk enorm veel mengvormen. Wat fusion, zeg maar. Hè. Ja, ja. ja. Mooi ja. Nederlands woord. Ja, Ja en uh, ja, daar heb ik dan wel eens een beetje moeite mee. Niet voor het fenomeen op zich, maar ik vind het meestal niet zo... ben ik er niet zo van onder druk. Ja. Is er iemand, een Nederlander uh, man, vrouw, jonge meisje, van deze... De jonge generatie nu waarvan je zegt... ja, dat is anders. Dat is niet alleen geleerd op een conservatorium qua ja, jazz. Ah, ja, die ken ik wel. Anton Goudsmit. Die heeft kort geleden de Boetka-prijs gekregen. Dat is een waanzinnige gitarist. Uh -huh. Het is niet, zo met, met zo niet van die net, nette jongens met zo'n nachtclub geluid. Maar dat is allemaal een en, en, ja. en, en, en Dat komt ook voor een deel uit popmuziek. Brutaal als de beul. Uh -huh. En altijd... Ja, altijd op zoek naar het avontuur. En daar hoor je iets in wat jullie, de jongens, zeg maar, ja, van dat, toen... Ja, oh, dat herken ik onmiddellijk. Ja, dat ik denk, dat is een goeie. Ja. Nu, uh, ja, ik moet het zeggen, je bent 73. Wordt volgend <laughs> jaar 74. Ja. Uh, mooie vraag voor het einde. Terugkijkend, hoe is het om ouder te worden? Om nu een 70er te zijn. Ja, dat... Waar is die jongen gebleven, met andere woorden? Ja, de Die jongen ja. van Barbara. Nou, die, uh, die is, uh, Ik bedoel... De... Mijn brein is nog altijd de jongen. Uh -huh. En uh, ik ben ook niet zo'n liefhebber van in de spiegel kijken. Dus op een gegeven moment merk je dat je imago als oudere man... dat merk je in het contact met anderen. Weet je, jonge lui die voor je op willen staan in de temp. En in het begin deed ik heel ijdel en een beetje nuffig van... nee, nee, ik moet er zo uit. <laughs> en tegenwoordig zeg ik, dank je wel. Ja, ja, ja. Die kinderen zijn, die blijken dan nog. Een paar, die zijn goed opgevoed. Ja. Dus dan moet je... Die zijn ook... er nog. Ja, ja, ja. ja die zijn er Tot slot, Henk. Waar ben je op dit moment mee bezig? Kun je er iets over zeggen? Wat, uh, want poëzie, dat lees ik ook over en dat weten we ook van je... is altijd net een stapje belangrijker dan die prachtige romans van je. Nou ja, het is meer een kwestie van... Het, het komt anders tot stand. Het is avontuurlijker, omdat je helemaal geen plan hebt. Je begint met één zin en dan zie je het verder wel. Terwijl een roman kan je natuurlijk zo niet schrijven. Mm -hmm. Daar heb je een zekere planmatigheid voor nodig. He, dus, uh, nou ja, ik ben nu uh, bezig met een roman die... Uh, het gaat over iemand die, uh, dat schijnt een beroep te zijn... in het Engels heet dat heritage hunter. Dat zijn erfenisjagers. Als er ergens een erfenis is... Uh, waar geen directe erfgenamen voor gevonden mm -hmm. kunnen worden... dan zijn er bureautjes die op speurtochten uitgaan. En die vinden nog een achterneven of uh, Dat zijn meestal ex-politiemensen ja, ja, ja. die gaan ja, ja. op zoek naar een. Ja. En die, nou, die vinden dan een erfgenaam ergens in Australië... en die krijgen dan 15 van het totaalbedrag. Ja, en dan laten ze iemand achter heel blij met 10 miljoen pond, bij wijze van spreken. Ja, dat kan maar. In dat boek van mij gaat het natuurlijk een, een geheel andere kant op. Dat wachten we af. Ja. Henk Berlef, dank je wel <hacht> voor je okay. komst naar Helder van Toen. Ja, dit was voor vandaag Helder van Toen met Henk Berlef. Voor nu een hele mooie allemaal. Dat was Ben Kolster in gesprek met Leff. in een aflevering van Helden van Toen. Een programma van de NTR dat eerder werd uitgezonden in november 2010. Leff werd vandaag 75 jaar geleden geboren als Henk Marsman. Als schrijver heeft hij altijd het pseudoniem J. Leff gebruikt. En tegenwoordig uh, doet hij dat zelfs zonder de J. Het boek De Eens en Dood, waar de heer het aan het einde van het gesprek over hadden, verscheen in 2011. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Voor vragen en opmerkingen over onze uitzendingen kunt u mailen naar Nachtvluchten@omroepmax.nl Of u schrijft naar Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM Hilversum. En wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of iets nalezen, kijk dan op onze site nachtvluchten.fm. Dat is dus www.nachtvluchten.fm. Op Teletextpagina 331 staat onze programmering, die u ook op deze site kunt vinden. You want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it, but after you, I present it with what you want you're discontented you're always wishing and wanting for something when you get what you want you don't want what you get and though i sit upon your knee you grow tired After. You get what you want, you don't want what you wanted at all There's a longing in your eye Hard to satisfy And here's the reason why Cause after You get what you want You don't want it If I gave you the moon You'd grow tired of it soon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 What you get and though I sit upon your knee You grow tired of me Cause after you get what you want you don't want what you wanted at all baby I don't mean to make you blue But you need a talking to Cause after je get what je want, you don't want, what you wanted at all. I know you. Ja, Marilyn Monroe was dat. Als je eindelijk hebt wat je wilt, wil je het niet meer. Ze trouwde op 14 januari 1954 met de honkballer Joe DiMaggio. Het huwelijk stande na zeven maanden. Maar na haar dood in 1962 legde die goede Joe... ...twintig jaar lang drie keer in de week verse rozen op haar graf. Dat daarmee wel. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. En ook deze week weer, of eigenlijk nog steeds, een prijsvraag. Vorige week was in Nachtvluchten Winterkost te gast Barry Holtslag, Schrijver en regisseur van Ons kent ons, de revue. De tournee van de voorstelling ging gisteravond van start... nadat deze in november vorig jaar in première ging. De makers van Ons Kent Ons, die al ruim elf jaar de afsluitende sketch van het programma Man bij het hond verzorgen, staan in een avondvullende revue, waarin het publiek en de personeelsleden afscheid nemen van de plaatselijke jubilerende superbuur. De meest gewaardeerde personages van Ons Kent Ons komen tot leven. Zoals de kassadames Kobe en Dooyen met superbuurmanager Arjan... het Amsterdamse bankstel, de line-dancers, de aan lagerwal geraakte drinkende dame Tipsy... en de ingeburgerde Turken. En ze maken met z'n allen de revue tot een hilarisch feest. U maakt kans op twee kaarten voor een gezellig avondje uit... naar Ons Kent Ons, de revue, als u de volgende vraag juist beantwoordt.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 Ga naar onze site nachtvluchten.fm of schrijf uw oplossing op een kaart en adresseer deze aan ons. Omroep Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518-1200 AM Hilversum. Dus de vraag luidt één van ons. Nee, een van de Ons kent ons actrices presenteerde gedurende vijf jaar... in de Vrijdagnacht een Radio 1-programma voor de VPRO. Met haar zus vormt zij nog steeds dit Koelrieke duo. Wat is de naam van dit radioprogramma? Nou, over theatraal vermaak gesproken... ook zo'n theaterdier in hart en nieren en rasartiesten is Joke Bruis. Ze viert vandaag haar zestigste verjaardag. R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 Heel Dat was Joke Bruis, begeleid door Louis van, Duik, van Dijk. Joke Bruis is vandaag jarig, ze is 60 geworden. Deze draagster van de Erasmus-spelt. Een onderscheiding van haar geboorteplaats, Rotterdam. Wat staat u deze nacht nog allemaal te wachten? Tussen 6 en 7, de vierde aflevering van onze Nachtvluchten winterkostserie En daarin is de gast Gerard Jan Alderliefste. Tussen 5 en 6, Harald Merkelbach. En in het volgende uur een aflevering van Een leven lang uit 1988 met Eugène Brans.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 Del pollice de Bacci, si la luna brilla sopra la pariglia. Tristezza che non quiere amanecer, lo madruga u seiso, con la estrella del rebel. Y tres rejescatos rojan sus zapatos, uno izquierdo y l'autro. basura con un pan y un tallarín. Se fabrica un barilete para irse y sigue aquí es un nombre extraño. Je zorgt que duela niet Markelin de Bacin, gezongen door Catharine Valente. Deze Italiaanse in Parijs geboren zangeres viert vandaag 14 januari haar 81ste verjaardag. Het is bijna vier uur, tijd voor het NOS Journaal. In het volgende uur vannacht vluchten Eugène Brans. Tot zo.